We gaan uh, eerst even naar onze correspondent in Brussel, Tijn Sade. goedenavond. Goedenavond. We hoorden het net in het nieuws, uh, een enorm drama op uh, Pukkelpop, het popfestival bij Hasselt. Uh, wat weet jij wat er is gebeurd? Nou, ik ben nu nog in Brussel, ik rijd er zo meteen naartoe. We zijn er allemaal ontzettend door, door, door, door verrast. Uh... We zagen in Brussel ook gebeuren het onweer. Uh, het was echt hevig in vijf minuten. Nou, dat heeft de mensen op dat hele populaire festival Pukkopop enorm verrast. Uh, het heeft ongeveer tien minuten geduurd. Uh, een enorm hoosbuien, hagelbuien, onweer. Uh, mensen vluchten in paniek naar de allergrootste tent, de zogeheten Château tent. En uh, ja, daar is toen eigenlijk het drama toe, want juist net die grote tent stortte in en uh, daar vielen bomen op. Er is ook een, uh, een toren omgevallen. Uh, er wordt uh, nog wat gespeculeerd over hoeveel zwaargewonden of gewonden of doden zijn gevallen. Uh, de Standaard, een uh, Belgische krant, die meldde eerder zes doden. Het journaal hier het -journaal, zegt nu weer één dode en zeven zwaargewonden. Mensen ter plekke uh, weten het eigenlijk ook allemaal nog niet. Uh, dat is ook de reden waarom ik er zo meteen naartoe ga. Er is een medisch interventieplan afgekondigd. En ja, natuurlijk krijg je meteen van, uh, hadden we dat niet moeten weten... Nou, ja, de laatste dagen heb ik het uh, nieuwsbericht zelf ook, uh, weerbericht zelf ook gevolgd. Er werd wat onweer voorspeld. Maar uh, dit soort hevige buien van een paar minuten... die zoveel ravages zouden aanrichten... daar had eigenlijk helemaal niemand rekening mee gehouden. Nee En, en, en nou, nou zei je net, van het is onduidelijk hoeveel doden er zijn... hoeveel zwaargewonden er zijn. Is er zo moeilijk contact te krijgen met het gebied op dit moment? Ja, het verrast mij eerlijk gezegd ook uh, des meer reden om er heel snel zelf naartoe te gaan. Maar uh, dat gerespecteerde uh, media hier in België zo'n verschillende geluiden afgeven. De standaard zeer gerespecteerde krant hadden het een uur geleden nog op internet over zes doden. En ja, hier uh, gaat nu het uh, acht uur journaal voorbij. En uh, daar staat iemand ter plekke en die moet weer, weer spreken dat het niet om één doden gaat, maar wellicht twee doden. Nou, wat een absurde situatie. Ja, chaotisch. En wat ga jij nu doen? Jij, jij stapt in je auto en rijdt daar naartoe? Ja, ik rijd er vanavond naartoe om te kijken hoe de situatie is... en probeer daar met mensen te gaan praten... en om inderdaad wat, wat duidelijkheid te krijgen. Goed. Tijn Sadeh, dankjewel voor dit moment. Als er meer te melden valt, dan horen we dat ongetwijfeld van jou op Radio 1. Goed, op dit moment op Radio 1 twee dingen van Omroep Max. We spreken zometeen over India, dat in de ban is van de anticorruptieactivist Hazare. En er is een uh, groot tekort aan verpleeghuisartsen, daar gaan we het ook over hebben. Maar er is ook nog zoiets als voetbal. De Europa League, Soens tegen AZ, Ronald van der Geer zit daar te kijken eerste van de twee wedstrijden op weg naar de groepsfase van de Europa League voor AZ tegen deze Noorse tegenstander. Het is 1-1. We zijn in de tweede helft. Drie minuten. AZ na twaalf minuten op een 1-0 achterstand. Nadat de Hens had gemaakt in het schafschopgebied niet bewust. Penalty wel gegeven. Duurde het lang voordat AZ op stoom kwam en onder de Noorse druk uitkwam. Dat gebeurde eigenlijk na een half uur met een doelpunt van Maarten Martens. Daarna heeft AZ langzaam het initiatief wel wat overgenomen en heeft het kansen gecreëerd. Nu een vechtpartij tussen Wernbloom en Philips. Een van de buitenlandse spelers bij de Noorse ploeg. AZ probeert in elk geval een doelpunt te maken. Maar de Nooren zijn stug. En ook val in eigen huis op Kunstgras. Het is 1-1 na 49 minuten. Twee dingen. De zorg voor ouderen dreigt in gevaar te komen... door een gebrek aan gespecialiseerde artsen. Eh, jongeren die, eh, worden liever eh, huisarts dan bijvoorbeeld verpleeghuisarts... met alle gevolgen van dien. Ik ga daarover praten met Mieke Draaier... Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent oudere arts. Ja, zeker. Uh, u, uh, u vond het wel uh, aardig, zo'n 25 jaar geleden. Ja. Uh, want, want waarom koos u daar wel voor? Uh, het is een uh, hele interessante zorg. Het is heel uh, ingewikkeld. Mensen mankeren meer dan één ziekte. En het is heel lastig om al die verschillende ziektes tegelijk te behandelen. En dat vraagt heel veel puzzelwerk. En dat is heel uitdagend om mensen uiteindelijk met alle ziektes die ze hebben een goed uh, bestaan uh, te geven. Ja, en waarom is dat uitdagend voor u dan? Ik bedoel, hoe werkt dat? Nou ja, het is uh, heel veel artsen uh, in andere beroepen werken heel ziektegericht. Hè. Mensen hebben één ziekte, die moeten ze verbeteren, behandelen en dan is hun werk afgelopen. En wij moeten uh, zien te zorgen dat de ziektes die alle mensen hebben en die voor een deel niet meer kunnen verbeteren. Dat die zo in balans zijn dat mensen nog een goed bestaan hebben. En daar gaat het om. En dat is best heel lastig. Want ja. sommige behandelingen werken ook negatief op elkaar in. Hè. Sommige geneesmiddelen verdragen elkaar niet. De ene ziekte maakt soms de andere ziekte erger. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden op het moment dat mensen verschillende dingen mankeren. ja Maar je hebt natuurlijk ook als verpleeghuisarts of oudere arts te maken met uh, zeer kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven. Is dat ook niet heel ingewikkeld om daar als arts mee om te gaan. Ja, maar dat is ook het uitdagende en ook het mooie eraan. Want uh, een waardige dood is natuurlijk ook wat mensen uh, graag willen. Maar um, er overlijden niet alleen mensen. Hè. We revalideren ook mensen. Mensen die een gebroken heup hebben gehad en een nieuwe heup hebben gekregen. Die worden ook gerevalideerd binnen het verpleeghuis. Mensen zijn ook soms tijdelijk binnen het verpleeghuis. En um, de uitdaging zit er juist in om mensen met al zijn handicaps toch een mooi leven te geven. Ja. En soms doe je als je je richt op één ziekte, doe je daar iemand tekort mee. Doordat alle andere ziektes dan meer de kop op gaan steken. En mensen dan uiteindelijk slechter af zijn. Ja, noemt u een voorbeeld dan? Nou, er is een voorbeeld van een uh, mevrouw die dus reuma had. Daarvoor pijnstillers gebruikte. Die slecht uh, werkte voor de maag. Daardoor kreeg ze een maagbloeding en toen kwam ze in het ziekenhuis. En toen zei de internist tegen haar: van, "ja, U mag die pijnstillers nooit meer gebruiken. En toen zei die mevrouw: Ja, maar dan kan ik niet meer lopen. Toen zei de internist: Ja, dat kan niet schelen. Voor mijn beroep mag u die pijnstillers niet meer gebruiken. Nou, daar is zo'n mevrouw natuurlijk niet bij gebaat, want haar kwaliteit van leven giert natuurlijk achteruit op het moment dat ze niet meer kan lopen. Dus dan zal je op zoek moeten gaan naar een manier van behandelen die en past bij die maagbloeding en past bij die reuma. En zo moet er dus iemand zijn die al die verschillende ziektes bekijkt... en in de behandeling integreert en uh, daar ook uitdagingen in ziet. Ja, ja. en u, u kan dan al die puzzelstokjes verbinden... en Precies. dan toch een oplossing vinden voor zo'n mevrouw? Precies, ja. dat moet je doen. En dit zijn maar twee ziektes en maar één voorbeeld. Maar uh, er zijn mensen met wel vier of vijf ziektes. En uh, he, naarmate mensen ouder worden, gaan ze meer mankeren, Suikerziekte op zich. Uh, brengt al allerlei andere aandoeningen met zich mee, uh, hart- en vaatziekten, zenuwproblemen. Nou, je kunt van hart- en vaatziekte krijg je weer een beroerte. Nou, dan heb je een beroerte. Nou ja, goed, uh, ik wil niemand uh, ziek praten, maar <laughs> je mankeert zomaar wat. Ja, ja. maar goed, uh, dan uh, uh, begonnen we te constateren... dat er dus uh, steeds minder uh, studenten zijn ook... en steeds minder artsen zijn die dit vak willen doen. Ja. Uh, ja. Dan wordt er ook gezegd, het is niet sexy genoeg. Nee, dat is ook zo. De oudere geneeskunde überhaupt niet, ook de verpleging heeft daar wel last van... Hè? dat het in de verpleging... mensen willen korte, snel scorende uh, geneeskunde. Het is, uh, ja, het liefst willen ze IR. Je krijgt iemand binnen, hartstikke doodziek. En uh, je opereert hem of je, je doet er drie tabletten in... en ze gaan gezond en wel de deur weer uit. Ja, en de praktijk leert natuurlijk dat we allemaal ouder worden dat met dat ouder worden we meer kwalen krijgen... en een deel van die kwalen gewoon niet op te lossen zijn. En daarmee is het chronische geneeskunde. En chronische geneeskunde, ja, dat, dat scoort niet... omdat je dan dus niet kunt zeggen... kijk eens, die gezonde die daar de deur uit loopt... die kwam hier doodziek binnen. Ja, He, want, dat... want een arts wil toch eigenlijk... Scoren. Ja, sco scoren, zegt u. Ja, dat noem ik scoren. Ja, ik weet niet ja, of dat scoren is. mensen beter maken. Ja, nou ja, oké, okay, maar ik vind dat ik ook mensen beter maak. He, ik maak ze beter, maar ik ze maak hun leven beter. Ziek. Maar ze blijven ziek. Ja. Ja. U wilt niet scoren? Um, ik wil wel scoren, maar ik haal me voldoening, voldoening uit andere dingen. Namelijk dat iemand weer een goed leven heeft... met alle dingen die hij mankeert. En, um, nou ja, en ook op een mooie manier overlijden. Ik denk dat we daar ook uh, heel veel aan kunnen bijdragen. Dat, ja. dat de familie daar een goed gevoel over heeft. Ja, er zijn een heleboel dingen die je nog kunt bijdragen... aan mensen die chronisch ziek zijn of die terminaal ziek zijn... Maar ja, net zo goed hebben we ook de revalidatie. Die moeten we ook vooral niet vergeten. Maar... maar goed, het feit is wel dat er steeds minder van die jongeren zijn... die nu voor arts studeren, die hiervoor uh, kiezen. Ja. Uh, nou, u, u kunt ze waarschijnlijk uh, wel overhalen. Maar op dit moment zijn er geloof ik wel 180 vacatures voor ja. oudere artsen. Ja. Wat zijn de consequenties daarvan? Als u kijkt naar uw eigen werk en uw eigen tehuis waar u werkt. Wat nou betekent ja, dat? Het betekent dus dat je met minder mensen meer werk moet doen, want we weten natuurlijk allemaal dat er dubbele vergrijzing aan zit te komen. We hebben meer ouderen en minder jongeren die ervoor kunnen zorgen. En uh, je moet dus met uh, minder mensen moet je meer werk gaan verzetten. En dat betekent dat je zult moeten prioriteren, dat je moet kijken van nou ja, wat moet echt? En wat kan eventueel door een ander gedaan worden? Dat is natuurlijk niet alleen maar slecht. Maar uh, die anderen moeten er ook zijn. En we weten natuurlijk dat ook verpleegkundigen niet dik gezaaid zijn. En ook voor verpleegkundigen geldt dat de oudere zorg niet erg sexy is. Maar goed, wat betekent dat concreet dan? Als we het even naar de mensen terugkoppelen. Nou ja, dat ze, anderen, dat ze meer schrale zorg krijgen... en schrale behandeling dan, uh, dan, ze, dan je eigenlijk zou willen. En dat ze minder specialistische kennis krijgen. Veel vacatures worden ingevuld met basisartsen of met huisartsen... En ook die hebben gewoon hun eigen specifieke kennis. Maar dat is niet de kennis van een specialist geneeskunde. Ja, en wat is het risico daarvan? Ik bedoel, uh... Nou ja, dat, dat mensen dus niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben. En uh, dat kan van alles. Ik ga ervan uit dat de collega's goed kunnen prioriteren. Dus daar waar het echt nodig is, dat ze daar ook uh, zullen zijn. Maar het maakt het wel allemaal complex. En het maakt de wachttijden natuurlijk wat langer. Zoals we dat ook kennen uit de geneeskunde. En um, ja, het, is, het, is, het kan beter dan het is ja. en dan het wordt. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit uh, Netwerk. Uh, u was daar zelf op bezoek bij een 84-jarige vrouw die aan suikerziekte leed. Daardoor onwel was geworden en bij de val haar knie had gebroken. Laten we even luisteren. Wie controleerde de bloeddruk en de bloedsuiker? Ja, dat moesten ze bij de dokter doen. De huisarts? Ja. ja. En hoe ging dat Met dan? Dat? Ja, dat moest ze morgens tien uur... Komen. En dan nuchter. Okay. En dan moest je boterhammetje maar meenemen. Maar ja, om tien uur, ik weet niet wie er dan nog nuchter is. <laughs> ik niet, niet. Nee, dus je had meestal wel gegeten voordat u... Uh... Ja, natuurlijk. Anders, anders red ik het niet. Ja, wat, wat zegt dit eigenlijk? Ja, dat, dat deze mevrouw inderdaad nuchter moest zijn tot misschien wel halverwege de ochtend van ja. oudere mevrouw. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Het is goed dat jullie dat gevoeld hebben. Dat is een mooi voorbeeld dat een huisarts niet altijd in de gaten heeft... wat dat betekent voor een mevrouw. Zij was al slechter been om dan naar de praktijk te komen. En dan om tien uur, dat is een hele inspanning voor haar. Waarschijnlijk had ze dat niet eens gered zonder boterhammetje. En um, he, je moet wel kijken van wat voor iemand heb ik voor me... en wat mankeert die en hoe ziet ze... Ja, doordat zij dan boterhammen heeft gegeten... en ik heb later nog een aangevraagd... had u dat dan gezegd, dat u die boterhammen had gegeten? En dat had zij niet durven zeggen. En daardoor meet je dus een verkeerde waarde... en stel je die bloedsuikers ook verkeerd in. Dus, dus zo'n beslissing, wat voor haar een hele praktische oplossing is... voor haar probleem, heeft hele verregaande gevolgen. En later is ze onwel geworden op de fiets... Nou ja, het is natuurlijk niet te zeggen dat dat een rechtstreeks gevolg is. Want dat kan natuurlijk allerlei. Maar het helpt niet, laat ik het zo zeggen. Nee, En dat geeft eigenlijk aan dat het dus heel belangrijk is... dat artsen kennis hebben over ouderen. Precies. En ook weten hoe hun functionaliteit is. Hoe makkelijk ze zich bewegen. En wat de bewegingsbeperking en de mobiliteitsbeperking voor gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Ja. En dat dit soort dingen dus niet handig is... om een, oude, een oudere mevrouw om tien uur op de praktijk te laten komen... zonder boterhammetje. Dat was een hele onderneming voor deze vrouw. Ja. Dus inderdaad huisartsen inzetten of basisartsen inzetten... is, is wel een, een soort labmiddel, zou je kunnen zeggen. Nou ja, goed. Het, uh, uh, zij hebben hun eigen specifieke kennis. En wij hebben onze eigen specifieke kennis voor deze doelgroep. Die mm. kwetsbaar zijn, van alles mankeren... En uh, ja, die is hard nodig in de toekomst. En ja. dat weten we. Nou bent u ook voorzitter van Ferenzo, Dat is de vereniging van specialisten, ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Uh, jullie constateren dat het inderdaad misgaat. Dat er te weinig uh, verpleeghuisartsen nog zijn. En hoe krijg je die jongeren nou zover om ze toch dat te laten doen? Nou, allereerst is er denk ik een imagoprobleem... waarbij mensen dus inderdaad denken van... nou, het is gewoon helemaal niet een leuk vak. Je loopt wat suf in zo'n verpleeghuis rond. Het is een hele hoop overleg en heel weinig echte geneeskunde. Nou, het is heel erg echte geneeskunde. Mensen moeten dat ervaren. En daarom vinden wij het heel erg jammer... dat de, op de meeste universiteiten zijn een koosschap... uit de opleiding voor basisarts gehaald. Nou, dat is heel erg dom. Want alle geneeskunde in Nederland wordt oudere geneeskunde. Loop maar eens rond in een gemiddeld ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd is daar. Hartstikke hoog, wat daar ligt. Dus ook als je uroloog bent, ook als je hartspecialist bent, dan moet je gewoon oudere geneeskunde gehad hebben. Dus de oudere geneeskunde moet weer terug in de basisopleiding voor artsen. om ze te laten kennismaken met de oudere geneeskunde. en hoe moeilijk dat is en hoe uh, bijzonder om te doen. En dan zijn er misschien straks wel weer jongeren die daar dan wel voor kiezen? Ja, want ze kiezen er nu niet voor. omdat ze het niet kennen ook. Ze kennen de inhoud van het vak niet. Hè. Ze kennen een huisarts, ze kennen een kinderarts en ze kennen vaak een chirurg. En dat zijn dus ook de dingen waar vraag maar is in een gemiddeld jaar in de, in de opleiding... die willen of kinderarts of huisarts of chirurg worden. Want dat kennen ze. En in een vergrijzende samenleving, dat is ja. eigenlijk heel vreemd. Hè? En waar ze dus als chirurg ook... Nou ja, een chirurg die heeft nog sporttrauma's... maar waar ze als huisarts ook heel veel ouderen tegenkomen. En als ze internist worden of ze worden psychiater... komen ze ook allemaal ouderen tegen. Ja. Het zijn gewoon allemaal ouderen nu in de geneeskunde. Want gelukkig hebben we een hele gezonde jonge populatie in Nederland. Goed, nou, ik, ik hoop dat, uh, dat dit verhaal dan wordt gehoord door de jonge studenten. En dat ze misschien bereid zijn om er wel uh, voor te kiezen. Dat hoop ik ook. Mag ik u danken voor uw komst? Heel graag gedaan. Mieke Draaier, ze is dus zelf oudere arts en voorzitter van Ferenzo. Goed, we gaan uh, weer naar, uh, naar het voetbal. Ronald van der Geer nu een uur spelen bij uh, Adessoens tegen AZ. De stand onveranderd 1-1. Kun je verder zeggen over het duel, dat het niet hoogstaand is, dat uh, AZ bij tijd en wijle wat apathisch voetbalt. Daar heeft met name middenvelder Wermbloom wel geprobeerd wat verandering in aan te brengen door het maken van een aantal overtredingen. Het heeft er ook weer toe geleid dat er op hem een aantal overtredingen gemaakt zijn. Zo is er tenminste wat agressiviteit in de wedstrijd. De kansen zijn schaars. We hebben net nog een schot gezien van uh, Adessoens van de Costa Ricaan, die uh, de Nooren op 1-0 zetten vanaf 11 meter, maar vanaf een meter of 25 Barantes heb ik het dan over wat minder succes had tegenover zijn landgenoot Esteban. En verder is uh, AZ eigenlijk nauwelijks in de buurt geweest van uh, de goal van Alestoens. Ja, wat voorzetten, wat, uh, wat rollertjes van afstand, maar heel gevaarlijk is het nog niet. Moet wel worden gezegd dat als je hier met 1-1 weggaat met een thuiswedstrijd voor de Boeg, je in Europees opzicht een prima resultaat hebt geboekt. Maar eigenlijk moet AZ voor het gemak nog wel een doelpunt maken, terwijl de Noorden nu weer aanvallen, maar de bal uiteindelijk uit het Schafschopgebied niet gehaald wordt door viergever 1-1... na iets meer dan een uur spelen. Alles de Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Voor het volgende onderwerp gaan we naar India. Want India is in de ban van de anticorruptieactivist Anna Hazare. De duizenden mensen betuigen steun aan hun activist Anna Hazare... en uit hun onvrede over corruptie. All the youth of this nation... We feel that time has come that we should come up and fight for corruption. Corruptie is wijdverbreid in India en de regering doet er weinig aan. Tienduizenden mensen gingen deze week dus de straat op om Anna Hazare te steunen. Hij werd opgepakt, maar vandaag heeft de overheid hem toch toestemming gegeven... om de komende 15 dagen te vasten in een park in Delhi. Ik ga erover praten met Frank de Zwart. Hij is hier, hij is professor aan de afdeling politiek bestuur van de universiteit in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. U doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar onder meer corruptie in India. U heeft daar ook uh, zo ongeveer vijf jaar uh, gewoond. Ja, die Anna Hazare, is dat uh, de nieuwe uh, Mahatma Gandhi of gaat die vergelijking mank? Ja, dat, ik denk dat die vergelijking mank gaat. Uh, het is wel zo dat zijn, uh, zijn methode van, van, van actievoeren en zijn, zijn, zijn hele repertoire van hoe hij mensen mobiliseert, uh, ontleend is aan het repertoire van Gandhi. En, eigenlijk geënt is in een hele oude Indiase traditie. Want? Uh, nou, de hongerstaking, de geweldloze actie, uh, de sit-ins... Uh, de, de grootschalige steunbetuigingen... Die, die waren ook niet helemaal nieuw toen Gandhi begon. Maar het is duidelijk, en hij wordt in India ook heel vaak vergeleken met, met Gandhi. Wat voor man is het? Uh, hij, is een, uh, uh, een, een, hij is eigenlijk een... een zou je kunnen zeggen wat in India heet een sociaal werker. Hij is afkomstig uit een dorp in Maharashtra... Uh, en heeft zijn uh, uh, sporen verdiend met uh, ontwikkelingswerk, zouden wij dat noemen. Uh, dat is in India heel gebruikelijk om uh, een aanhang en populariteit op te bouwen... bouwen door uh, het helpen van, van armen, het voor elkaar krijgen van ontwikkelingsprojecten. En daar is hij mee begonnen in zijn eigen dorp... En vervolgens is naar, hij uh, uh, naar Bombay verhuisd. Uh, en ja, heeft zich vooral gericht op uh, het thema corruptie. En in die zin is het ook een heel andere figuur dan Gandhi. Uh, uh, zijn, zijn, zijn thematiek is echt corruptie. En ja. Het is een, een, een bijzondere situatie. Dat hebben we in deze vorm eigenlijk nog niet vaak eerder gezien. Ja, hoe bedoelt u in deze vorm? Nou, een van de dingen die, die, die het heel interessant maken is dat zijn, zijn beweging is een, uh, een zeer gepolitiseerde beweging... met zeer nadrukkelijke politieke issues. Uh, gericht ook op de politiek, op politici. Maar hij is geen politieke partij. Het is echt een sociale beweging... Uh. Aan het worden en in ieder geval is het een, is het een, een, een volksbeweging, een civil society, uh, een, deel, een onderdeel van civil society. Dus ja, want als je ziet wat er deze week is gebeurd, dat hij dus inderdaad werd opgepakt en dat er onmiddellijk zo'n reactie was in India, die tienduizenden mensen die op, uh, opstonden en ja. eigenlijk hun stem lieten horen, heeft u dat verbaasd? Nee, dat heeft me eigenlijk niet, niet echt verbaasd. Hij is natuurlijk al, al een tijd een populaire figuur, is hem is bekend, hij is al heel lang bezig, uh, ook op dit terrein. En... Een van de interessante dingen in India, en dat geldt voor heel veel andere landen ook... is dat het relatief uh, eenvoudig is om mensen te mobiliseren op het issue corruptie. Corruptie spreekt mensen uh, zeer makkelijk aan. Omdat dus... iedereen ermee te maken heeft? Ja, nou in ieder geval omdat iedereen er een zeer uitgesproken mening over heeft. Uh, de meeste mensen in India, echt een opvallend hoog aantal... Uh, gaan er in principe van uit dat politici corrupt zijn... en ambtenaren zo mogelijk nog corrupter. En verwachten ook niet veel goed van de staat... De corruptie is een, is een soort algemene aanname. Het zit helemaal in de cultuur, het zit helemaal in de mensen. Uh, iedereen weet dat het er is en iedereen is er ook tegen. Of in ieder geval veel mensen ja, zijn er tegen. Absoluut. Ja, En wat, wat, wat heel interessant is in India, als je, uh, als je in India komt... Uh, dan zijn de meningen die je standaard hoort van, van, van iedereen over politiek... Zijn echt buitengewoon negatief. En corruptie is daar altijd een issue wat onmiddellijk opkomt. Ja, want, want u heeft daar nou, vijf jaar gewoond. Ik bedoel, heeft u het ook aan de lijve ondervonden? Ja, ik heb het ook wel aan de lijve ondervonden, maar... Noem ze voorbeeld. Ja, dat zijn kleine voorbeelden. Want een van de dingen die je als buitenlander in India uh, uh, snel ervaart... is dat de, de, de nare kantjes van de samenleving blijven heel gemakkelijk verborgen. Er zijn eigenlijk geen politieagenten of ambtenaren die uh, bribes zouden vragen, bijvoorbeeld, aan een buitenlander. Dat is not done. Ik heb daar zelden iets over gehoord. Dat ligt waarschijnlijk anders in de top van het bedrijfsleven. Als je met grote orders uh, uit het, in het internationale bedrijfsleven komt, dan ligt het denk ik anders. Maar voor de gewone uh, bezoeker van India, word je daar niet heel duidelijk mee geconfronteerd. Maar u zei, ik heb het toch aan kleine ja, dingen. Ik, ik heb, heb iets dieper gekeken, omdat ik ook onderzoek heb gedaan naar dit thema. En ik ben ook met mensen gewoond en met mensen meegegaan in het dagelijks leven. En dan zie je wel dat corruptie op allerlei niveaus uh, uh, ja, vrij normaal is. Om een voorbeeldje te geven, uh, heel eenvoudig, waar mensen heel vaak mee te maken hebben... een treinkaartje kopen is een ingewikkelde zaak vaak. Uh, moet je heel lang wachten, in lange rijen, vooral in het drukke seizoen... Uh, kan, kan je daar heel veel tijd mee verliezen... En dat is ook onaangenaam. Het is warm. Niemand doet dat graag. Niemand staat graag in de rij. Uh, nou, als je de juiste contacten hebt. kun je dat allemaal vermijden. Heel eenvoudig. En na een tijdje, als je een tijdje in India woont. Uh, zeker als je uit Europa komt. krijg je toch meestal contacten. Uh, niet alleen bij de allerarmsten. Dan kan je via-via. een soort contacten ontwikkelen. die jou onmiddellijk aanbieden. van nou wil je een treinkaartje. dat, dat regelijk wel voor je. En hoe gaat dat dan? Bent u erachter gekomen hoe dat dan in de praktijk loopt? Nou, dat. dat dat gaat via persoonlijke contacten, via familierelaties... maar ook via uh, vrienden van vrienden. En wordt daar uh, dan voor betaald? Mm, dat kan, maar dat hoeft, is vaak helemaal niet het geval. Het zijn, het zijn vaak persoonlijke relaties die een belangrijke rol spelen. En dat soort corruptie, daarmee worden mensen voortdurend geconfronteerd. En ik noem dat nu corruptie, maar... Uh, je zou ook kunnen zeggen: ja, dat is een kwestie. Wij, wij noemen dat vriendjespolitiek. Ja. Kruiwagens, wat wij eigenlijk onderscheiden van corruptie. Maar ik noem het doelbewust corruptie, omdat een van de interessante dingen in India, hoe wijdverbreid dit verschijnsel ook is, is nu juist dat iedereen dat corruptie noemt. Mensen noemen dingen corrupt en vinden dingen corrupt. en vinden dat ook heel slecht, die wij, nou als misschien wat uh, niet helemaal zuiver, maar vriendjespolitiek, die wij dan enigszins accepteren. Uh, en zelf stimuleren in de vorm van netwerken... is tegenwoordig erg uh, in de mode om goed netwerk op te bouwen. In India wordt het opbouwen van een goed netwerk... vrijwel onmiddellijk geassocieerd met corruptie en ook zo genoemd. Ja, en, en wordt er dan ook uh, corruptie... ik denk dan ook heel vaak aan gewoon betalen hè, voor bepaalde activiteiten. Ja, hoor, er, Gebeurt dat ook veel? Ik heb het nu over de wat onschuldigere vormen ja. natuurlijk. Er wordt, er wordt ontzettend veel betaald. Er wordt geld gevraagd voor vergunningen uh, als je een... Uh, een vergunning of een paspoort of een, of, een, of een overheidsdocument nodig hebt... of je wil aangifte doen uh, uh, bij de politie van, van een of andere misdaad... Uh, daar wordt heel vaak geld gevraagd. Uh, en er wordt ook op zeer grote schaal uh, geld verduisterd... dat gebruikt zou moeten worden voor uh, uh, uh, ontwikkeling van het platteland, allerlei, allerlei overheidsprojecten. En heeft het dan zin dat deze man, uh, uh, zeg maar, in hoornstaking gaat? Denkt u dat hij met zijn hele beweging iets uit kan maken om dit tegen te gaan? Uh, ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk het eigenlijk wel. Het is een zeer adequate beweging in de zin dat wat, wat hij doet, daar uh, moet je goed op letten als je, als je dat volgt. Hij richt zich strikt op. Corruptie bij politici. Hij, terwijl de meeste corruptie eigenlijk plaatsvindt. of, of wordt, uh, wordt gebezigd uh, door ambtenaren. Maar zijn target zijn politici. En daarmee raakt hij, denk ik, de kern van het Indiaanse uh, corruptiesysteem. als ik het zo mag noemen. Omdat in India. Uh, uh, de, het democratisch-politieke stelsel. Uh, een cruciale factor is in, in het in het ja, van Dus productie. kan het ook gewoon wel uh, een rol gaan spelen. Ik ga u even onderbreken. Okay. We, we, we stoppen met dit gesprek, want we gaan nog even over naar uh, België. Uh, u heeft dat uh, ongetwijfeld uh, gehoord. Pukkelpop, uh, daar was noodweer en dat had heel veel gevolgen. We hebben een uh, ooggetuige ter plaatse. Dat is Rick Hoogkamp, collega van uh, NOS Langste Lijn. Goedenavond, Rick. Goedenavond, Ellis. Kun je even zeggen wat je daar op dit moment nu ziet... Nou, op dit moment uh, is het eigenlijk een uh, rustige stemming onder de mensen. Iedereen staat te drinken en te eten en te praten voornamelijk over dat wat er is gebeurd. De, het noodweer wat tegen een uurtje of zes uh, hier over het festivalterrein trok en uh, ja, wat volgens nog onbevestigde berichten hier op het uh, festivalterrein toch mensenlevens heeft gekocht. Hoeveel geen idee, dat is allemaal niet duidelijk. Vanuit de organisatie zijn er nog geen mededelingen gedaan of het festival überhaupt doorgaat. Of het vanavond wordt afgelast, of misschien morgen nog doorgaat. Geen idee, dat hebben we allemaal nog niet gehoord. Maar het is een beetje een gelaten stemming. Mensen druipen af, maar blijven ook staan in afwachting van dat wat er misschien nog komen gaat vanavond. Maar ja, ik in de schoenen van de festivalorganisatie. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze zegt van we houden ermee op, want dit heeft geen enkele zin meer. Nee, kun, je, kun je nog even meer uh, vertellen wat er precies gebeurde met het noodweer? Nou, uh, rond een uurtje of zes trad op het hoofdpodium hier Skunk en Nancy op, een uh, Engelse popgroep. En het betrok, het werd donker en uh, wij zeiden tegen elkaar, ik was binnen met een vriend hiervan, we gaan in de tent staan. Wij zijn de tent ingelopen, het werd do nog donkerder en nog donkerder en het begon te regenen. En uh, op een gegeven moment werd het, ja, le het leek wel een soort windows die er voorbij trok, de, de vlaggen gingen... Straks staande, palen kromden. zoveel regen kwam naar beneden dat het dak van de tent het leek te bezwijken, maar in onze tent bleef alles stabiel. We dreigden even paniek uit te spreken met uh, gegil en mensen die begonnen te rennen, maar dat werd uh, toch tamelijk rustig houden in onze tent. Uh, er zijn mensen geweest die met een mes uh, het dak doorgesneden hebben zodat het water vanuit het dak weg kon. En met dikke stromen de tent instomen. Maar ja, goed, beter nat dan dat die tent op je hoofd valt. Mm. En we hadden op dat moment eigenlijk nog niet in de gaten hoe erg het was. Uh, op een gegeven moment kwam de brandweer erbij. Die ons sommeerde de tent uit te gaan, omdat die op het punt van instorten stond. En toen kwamen we het festivalterrein. Toen zagen we eigenlijk pas wat in die, nou, misschien 5 à 10 minuten. wat voor noodweer er, er werkelijk over het festivalterrein getrokken was. Want er waren tenten uh, ingestort, geluidsinstallaties van die grote masten die dan op het festivalterrein stonden. Die waren eh, omgeknapt, eh, bovenomgevallen, bovenop eh, voorzieningen die langs de randen van het festivalterrein staan. Chaos al om. Politie, ambulances, trauma-helikopters, alles is voorbijgekomen. En ja, nu eh, staan die er nog zijn in afwachting van wat er nou gaat gebeuren. Goed, nou jij houdt ons op de hoogte, Rick Hoogkamp, collega van NOS Langs de Lijn. Dank je wel voor dit moment. En blijft u vooral luisteren naar Radio 1, dan hoort u natuurlijk meer over die ramp, kan je toch wel zeggen, in Pukkelpop. En ik denk ook, Willemijn Veenhoven van BNN Today, dat jullie ook contact zoeken straks met Hasselt. Ja, uiteraard, uiteraard. Um, Gaan wij daar even kijken wat de laatste stand van zaken is... en um, proberen we wat ooggetuigen ook uh, in de uitzending te krijgen. Dat sowieso. Um, verder ook het proces tegen Keith Bakker. Uh, ons verslaggever was vandaag daarbij in de rechtszaal... dus daar hebben we het ook over. Nou, en nog veel meer. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Belgische popfestival Pukkelpop bij Hasselt is door het noodweer minstens één dode gevallen. Ook raakten zeker zeven mensen zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Eerder meldden Belgische media zes doden, maar dat wordt nu tegengesproken. Er waren korte tijd hevige buien met onweer en hagel... en daardoor stortte een tent in waar veel mensen stonden te schuilen. Ook viel een boom op een eetkraam. Op het festival zijn 60.000 mensen.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 Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 18 augustus, 2 over half 9. Goedenavond. Uiteraard zoeken we zometeen met, eh, contact met Pukkelpop in België. voor het laatste nieuws over het festival. waar dus tenminste één dode is gevallen door het noodweer. Dan Keith Bakker, die blijft vastzitten in voorlopige hechtenis. Dat bepaalde de rechter vandaag. En onze eigen crime-expert Malini Fase, die was daar bij de zitting. En er komt misschien een Nederlandse versie van het Britse programma Top Gear. Um, dit, nou ja, je kent het programma wel, autoprogramma, wereldwijd. Een enorm succes. Waarom is het zo'n succes? En is het een echt goed programma? Dat hoor je van autojournalisten Meike Huber en Carlo Brandsen zo rond kwart voor tien. En onze Joris Kreugel, die viert vakantie op Creta in Gersonisos. En vannacht bezocht hij DJ Jean in een club. En die was niet zo heel erg te spreken over deze kustplaats. Jean komt hier echt al heel wat jaartjes. Dus het zal waarschijnlijk ook wel opvallen. Even kijken of wij Xander de Buzonier hebben hangen. Xander, goedenavond. Goedenavond, Ja, gooi. hi. Zometeen hebben we het over jouw nieuwe tv-programma Kamer 9. Waarin uh, um, artiesten binnen 36 uur een, een hit eruit moeten persen. Maar eerst dat zometeen. Maar eerst even, hoe was jouw dag vandaag? Nou, mijn dag was op zich wel, uh, wel lekker. Ik ben nu nog uh, bezig wat mijn uh, heel lekker mijn studio wordt geïnstalleerd achter in de tuin. Door een uh, hele goede Belgische vriend van mij die zich kapot geschrokken is dat ik hem net vertelde dat er doden was gevallen bij Pukkelpop. Want ja. daar gaat hij eigenlijk altijd heen. Maar uh, ja, vanmorgen wat interviews gedaan voor het nieuwe programma en uh, consultatiebureau met de kleine deks. En, uh, en nog even bijkomen van kamer 9 eigenlijk. Ik heb nog even een middagtut hier gedaan. Kortom, een volle dag. Zometeen meer over jouw programma. Tot zo. Tot zo. Eerst even Luc Ikink met een update van Today's Topics. Met daarin zometeen nieuws over de PVV en de dronken bestuurder. Uh, de paus die on tour is in Spanje en het gebetje van de dag. De achternaam is 200 jaar oud en is ooit bedacht door Napoleon. Omdat hij geld wilde in een vier belastingen... en je wilde weten wie je inwoners waren. Nou, dat waren vooral de rijkeren natuurlijk. En de armeren wilde je weten omdat je daar je soldaten uit kon recruteren. Zometeen meer, na negen uur. Dank jullie? Natuurlijk, om deze tijd het Sportnieuws Walter Tempelman. Goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Het is een avondje Europees voetbal. PSV speelt om 9 uur de wedstrijd um, tegen SV Ried. Eerst het duel van AZ in Noorwegen tegen Alessund. Duurde nog een kwartier. Laatst gemelde tussenstand was 1-1. Maar Ronald van der Geer. Ja, dat de enige voorkennis deze zin. Het is 2-1 geworden voor Alessuns. Dat is een paar minuutjes geleden gebeurd. En dat valt AZ te verwijten. AZ speelt zeker niet goed in deze wedstrijd. Heeft eigenlijk nauwelijks iets gecreëerd in de tweede helft. Ja, en blijft loeren op een foutje op het middenveld van AZ... om dan razendsnel een counter in te zetten en dan af te ronden. En dat is Barantes de man uit Costa Rica, gelukt. Hij schoot al een keer raak vanaf 11 meter. Nu kreeg hij de voorzet vanaf de linkerkant. Stond hij eigenlijk voor landgenoot Esteban en kon hij vrij gemakkelijk in. Tikken, vrijgelaten als dat hij was. Nee, AZ stelt teleur vanavond tegen de nummer 11 van de Noorse competitie. Had veel en veel meer moeten doen in deze wedstrijd. Slecht begonnen, aardig middenstuk. Maar nu ja, moet het op jacht naar die, naar die tweede treffer. Heeft het nog 11 minuten voor. Maar AZ staat in Noorwegen wel met 2 8. Zometeen, dus meer voetbal. Eerst de Europese kampioenschappen dressuur in Rotterdam. De Nederlandse ploeg heeft daar brons gehaald in de landenwedstrijd. Die medaille is voor een groot deel op het konto te schrijven van Adelinde Cornelissen. Met haar paard Parzival. Zij zetten als laatste combinatie de één naar beste individuele score neer. Monscoach Chef Jansen daarover. Adelinde was natuurlijk de absolute uitschieter. Ja, dus jammer. We hadden dan een tweede paard erbij moeten hebben. Wat, wat, wat iets hoger had moeten kunnen scoren. En dan hadden we een kans gehad op zilveren Maar goud was gewoon, denk ik, echt onhaalbaar dit jaar. Brons dus voor de Nederlandse ploeg. Groot-Brittannië werd voor het eerst in de historie Europese kampioen. De Duitse ploeg werd verrassend tweede. En dan nog even terug naar het voetbal. PSV komt om negen uur in actie in Oostenrijk. tegen S.V. Ried, Bas Tiggeler, Wedstrijd begint dus over een klein half uur. Goedenavond, Bas. PSV heeft een nieuwe keeper bij de selectie. voorafgaand aan die wedstrijd die keeper ook, Titon? Nee, Titon uh, zit op de bank. Isaacson, vertrouwd zou je bijna zeggen. Ook al uh, mag hij denk ik uit Eindhoven vertrekken. Zo'n contract loopt na het seizoen af. Dus als hij nu nog gaat, dan levert het nog wat op. Maar hij staat gewoon toch nog in de basis. Het zou wel een heel duidelijk signaal zijn als je nu, nu meteen op de bank zou zitten. Dan had zijn zaak waarin we meteen even een paar belletjes kunnen doen. Maar dat leed blijft een bespaard. Titon op de bank. Daar zit overigens ook weer Hutchinson. Die natuurlijk lang geblesseerd is geweest. En eventjes... Niet mee kon spelen, maar er nu weer bij is. Hij mag dus niet beginnen vanaf uh, de eerste minuut, maar wel op de bank. Voor de rest geen verrassing, in het elten van PSV. Dus gewoon met Mertens, Toivonen en Lens voorin. Met Wijnaldum, Strootman en Ojo op het middenveld. En met Pieters Bauma, Marcelo en Manolev in de laatste lijn. Die wedstrijd Ried PSV begint dus om 9 uur. Dat betekent in de tweede helft live bij ons in, uh, langs de lijn vanaf 10 uur. En flitsen van de eerste helft uiteraard bij jullie. Dankjewel, Walter. Dit is Radio 1. BNM Today. Gaan wij naar Pukkelpop. Je hebt, je hebt het gehoord. Uh, er zijn een toren en een tent zijn daar ingestort op dat festival. En er is een dode gevallen en er zijn een aantal zwaar gewonden. We gaan naar Simon. Simon, goedenavond. Simon, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ja, hi. Jij bent daar uh, op het terrein hè, bij Pukkelpop. Uh, ja, well, ik, ik, ik was op het terrein, maar ik, ik heb het terrein nu verlaten om, omwille, van, uh, om, omwille van de politie die ons gevraagd heeft om te, te wachten. Jij ja. Ja, hebt het niet zien gebeuren, maar je was wel uh, in, in de buurt van, um, uh, van de tent die is ingestort. Ja. Well, um, ik heb het gezien nadat het gebeurd is, ja. Ja, w wat heb je gezien? Well, dat er uh, de, de zijn twee Drie grote boomrijen die in de, op het midden van de festivalrijders staan. En daar zijn drie bomen van uh, naar beneden gevallen omwille van het onweer. Ja, nee. En uh, die hebben één grote tent geraakt. En daar is blijkbaar één dode gevallen. Dus ja. dat mensen van op het zwembad op 7,50 meter 50 in het water sprongen. Mensen sprongen in het water? Uh, ja, meneer, dat, uh, dat, dat, dat was iets verder in de paniek, maar um, ja. Ja, voor hetgeen dat, dat, dat ik gezien heb, is, uh, zijn er drie bomen omvergevallen en is er één tent volledig in twee gescheurd. En, en dat zag je gebeuren en wat gebeurde er? Brak er paniek uit? Uh, ja, totale paniek, want uh, iedereen wou naar buiten gaan, maar blijkbaar was uh, de ingang ook afgesloten omdat die volledig uh, overop was. Dus de mensen zaten eigenlijk een soort van gevangen in de tent. Um, maar ja, ik was, ik was er niet bij in de tent, maar ik heb gehoord dat er een uh, redelijk wat paniek uitgebroken is, ja. dat, er, dat er mensen naar de VIP gevlucht zijn. En um, ja, nadien wil iedereen naar buiten, maar dat ging niet, want de uitgang was afgesloten. En toen moesten de eerst uh, de hulpverleners bijkomen om de tent op te ruimen, zeg maar? Ja, ja, ja klopt. Ja. Uh, maar het schijnt zou uh, er een speech zijn van de organisator Sokri Masin, uh -huh. maar uh, ik weet niet uh, hoe het daarmee staat. En hoe is het nu daar op het terrein, want het is nog niet helemaal duidelijk wat er met het festival gaat gebeuren, hè? Ja. Dan... Nee, niemand, niemand weet het eigenlijk. En hoe is, hoe is de sfeer onder de bezoekers, onder jouw vrienden bijvoorbeeld? Ja, onder mijn vrienden is er gewoon uh, heel, veel, heel veel twijfel en heel veel vragen. Maar uh, ja, niemand weet het, dus uh, we wachten gewoon af wat er gaat gebeuren. Maar ik vind het, als het is allemaal heel erg. Uh, als er doden gevallen zijn, voor. voor ja. Vooral uh, de slachtoffers en de, de nabestaanden. Ja, de laatste berichten zijn dus eerder werd gezegd zes doden, maar de laatste berichten zijn één dode. en, uh, en zes zwaargewonden. Ja, en, en zes uh, zwaargewonden of, of zeven mogelijk. Ja. Ja, um, ja. De die verklaring van de organisatie die komt over een paar minuten en daar komen we ook op terug als dat uh, zover is. Ja, ja, maar ik hoop in ieder geval dat, het, uh, dat, dat de laatste versie klopt. In, uh, Eén dode is sowieso te veel, maar dan ja, liever één dode dan zeven doden. Ja, natuurlijk. Ja. Goed, ja. dankjewel Simon voor dit moment. En misschien spreken we je later nog eventjes. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Maybe you've asked me to to tell me That you want to try and work it out Oh, let me down gently Well, I We were hiding out. We were playing. Rock Jonathan Jermaya lost. Gaan we even naar het voetbal. Daar is Roland van der Geer bij Alessund AZ. Hoe is dat? Uh, ja, nog 2,5 minuut. Het is uh, 2-1. Nog altijd voor Alessoens. en AZ moet zich eigenlijk een beetje schamen... dat het met 2 achter staat op deze donderdagavond in uh, Noorwegen. Natuurlijk, het is kunstgras. Natuurlijk, de tegenstander is tot op het bot gemotiveerd. Maar als AZ zijnde moet je daar gewoon overheen kunnen gaan. Maar AZ is AZ niet. Niet zoals we AZ zien acteren en voetballen in de Nederlandse competitie. Overal een stapje te laat... Heeft ook het geluk niet aan de zijde. Maar je moet eigenlijk wel in de tweede helft iets meer kunnen creëren. En AZ is eigenlijk maar één keer echt gevaarlijk geweest. Met een vrije trap van Gutmondson van de Metro 25. Die door de Noorse keeper maar net onder de lat kon worden weggetikt. En voor de rest is er veel balbezit voor de opponent. Peter gewend nogmaals aan deze ondergrond. En laat de bal bij tijd en wijle aardig rondgaan. De eerste half uur was duidelijk voor de Noorden. Penalty ook gegeven tegen AZ. Die benut werd Martens bracht de ploegen weer langs zij. En daarna voerde AZ wel de boventoon. Tot het moment dus dat er gescoord werd door Barantes, de Costa Ricaan. En sindsdien loopt AZ wat achter de feiten aan. Zelfs de spits van Amerikaanse origine, Altidore, is inmiddels in het veld gekomen... om naast Bens op het punt van de aanval te staan. Omdat Verbeek ook wel voelt dat hij hier een tweede goal moet maken. Heeft hij nog anderhalve minuut en de extra tijd voor? Want AZ speelt een teleurstellende Europa League-avond. En staat met en achter in Noorwegen. Dit is Radio 1. BNN Today. Alexander de Buzonnier, die sluit een muzikant er anderhalve dag op in een kamer. En dan uh, moeten ze een nummer schrijven aan de hand van wat voorwerpen en mystery guests. Nou, natuurlijk staat er een stel camera's op. Zodat daar een mooi televisieprogramma van worden, kan worden gemaakt. Kamer 9 heet dat. En Alexander de Schone Taak om dat alles in een beetje goede banen te leiden. Alexander de Buzonier, goedenavond. Goedenavond, he. Ja, 36 uur krijgen dus uh, die mensen die daar worden ja. opgesloten. Hoe lang heb jij meestal nodig om een nummer te schrijven? Nou ja, schrijven dat... dat ja, dat kan variëren van heel snel tot, totdat je er echt misschien soms wel uh, met tekst uh, een maand over kan doen. Omdat je gewoon net niet even het, het juiste dingetje vindt. Even, even een voorbeeldje van deze. Ik geen nooit meer? Ja, laatste natuurlijk nog een hit door Glenis Grace afscheid. Hoe lang deed je hier over, weet je dat ja, nog? Deze was, deze was echt heel snel geschreven, maar. Kijk, de tekst doe je altijd wat langer over, want dan ben je wel aan het zoeken. Maar ik denk dat deze wel, zeg maar, in een dag of zo af was. Want dat, ja, dat, dat, dat ging heel snel bij deze. En het is je grootste hit geweest, dus waarom zou je er langer over doen? Ja, nou, hou me vast, het was net een grotere hit. Maar oh ja, okay. uh, maar, uh, uh, ja, ja to toevallig ontstond dat zo. Ja, maar waar, waar ging dit nummer eigenlijk over? Waar heb je dat toen over geschreven? Uh, dit nummer ging over dat mijn toenmalige vriendinnetje op stage ging naar... Uh, Naast Sint En dat vonden wij natuurlijk helemaal niet leuk. Dus je zegt dat je niet op het gaat, zat, maar gaat zat, want ik wil je niet tegenhouden. Want je moet toch gaan in je ding doen. Maar het voelt <laughs> toch wel heel erg rottig. Ja, dus en Ja, en ik, kort dacht ik schrijf een liedje voor. En toen hebben mijn vrienden dat opgestuurd naar een prijs. Grote ja. Prijs van Nederland. En, uh, de rest en is dus geschiedenis, ik. zal maar zeggen. Ja. ja. Even naar, naar het programma. Um, de eerste aflevering, dat is met Tim Knol, de zanger. En die kennen we nog hiervan. Je hebt wel hier gezongen in de studio. Um, en dan moet hij daar een nummer over schrijven. En hoe, hoe, hoe, hoe doet hij dat dan? Of tenminste, daar moet hij. Dan, hij moet een nummer schrijven in die kamer in 36 uur. Hoe, hoe gaat hij te werk? Ja, normaal gesproken kom ik natuurlijk heel goed voorbereid in de studio. Heb je het nummer al uh, geschreven, natuurlijk. En heb je al heel erg gerepeteerd met je band. zodat je zo, mi zo min mogelijk tijd verliest. Mm -hmm. Maar ja, nu moet je dat gaan doen en dan, dan ook nog eens opnemen. En met als Addertje onder het gras uh, zit er in Kamer 9 nog eens een uh, mystery guest. waarmee je moet samenwerken. En dat is niet een uh, mystery guest die zeg maar heel erg aansluit op het genre. wat, jij, uh, wat je doorgaans als artiest en hoofdgast gewend bent. Dus dat, ja, daar ontstaan, uh, ontstaat in ieder geval, in dit, in dit geval een hele aparte samenwerking. En, uh... en je gaat natuurlijk niet zeggen wie dat was, die Mr. Yess. Nee, yes. dat ga ik zeker niet <laughs> zeggen, want uh, dat is hem ook uh, ergens verboden. Okay. Maar hij moet geloof ik ook aan, aan de hand van allerlei voorwerpen nummers schrijven. Maar waar moet ik dan aan denken? Nee, hij hoeft niet aan de hand van... Ik, ik, ik weet niet waar je nou, dat van hebt. Maar hij, hij hmm. heeft gewoon zeg maar, een, een, een, een volledig uh, ingerichte studio tot zijn beschikking. En dit is ook echt wel... Vind ik de gaafste studio die we in de Benelux hebben, ik denk wel in Europa, want je hebt echt alle instrumenten die je maar kan verzinnen, die hebben ze daar. Dus uh, mm. alle muzikanten van zijn band, die gingen ook kwijlend die uh, halve gimzaal binnen waar je gewoon kan ja. kiezen waarmee je gaat spelen. En, uh, ja, en je hebt een, uh, een, een producer en een, en een technicus tot je, tot je beschikking en dan is het gewoon... Uh, Eerst schrijven en dan tussendoor tekst maken. Uh, ja, er ontstaan ja. ook een beetje werkgroepjes. Want je moet, ja, je moet wat dingen verdelen, anders haal je Maar niet. heb jij het nummer al gehoord? Is het wel? Ja, ik, ik heb het nummer absoluut gehoord. Ik heb natuurlijk alles gezien en, en het eindproduct uh, wordt op een gegeven moment op het einde natuurlijk gehoord. En dan ga je met z'n allen luisteren en ja, toch wel een soort van feestje hier. En wordt, wordt het een hit, denk je? Nou, het heeft zeker inzicht dat het dat kan voorjaar. ja. Het want, heeft uh, hitpotentie. Nou ja, ik, kijk, je weet natuurlijk als iedereen zo weet wat dit wil hebben. dan zou ja, iedereen uh, in een hele grote poot bij Santorpeen aan te liggen. Ja. Maar ik, ik, uh, ik, ik, ik vind het wel heel pakkend. Uh, ze hebben iets gedaan wat, uh, wat wel een beetje teruggaat in de tijd qua sound. En uh, ook wel heel anders dan je misschien uh, in basis van het hmm. film uh, gewend bent. Maar wat toch wel heel goed bij hem past. Nou vraag ik me af, ik bedoel, jij met artiest, jij kan het weten. Uh, lukt dat? Ik bedoel, je schrijft. Je sluit iemand op, 36 uur, schrijf maar een hit. Heb jij wel eens gehad dat het bijvoorbeeld niet lukte? Dat je echt een writersblok had? Nou, ik, ik, ik geloof er niet zo weer in. Ik, vind, ik, ik doe je, kan, je moet elke dag een liedje kunnen schrijven. De ene dag is het misschien uh, niet zo goed en de andere dag weer beter. In ieder geval voor je. Maar jezelf. een writersblok, dat is maar een beetje artistieke nee, een onzin. een writersblok is echt zo'n onzin. Je moet elke dag een liedje kunnen schrijven. En, uh, maar misschien haalt het niet altijd een plaat. Maar kijk, hier, hier krijg je wel... Kijk, ik geloof, ik geloof ook niet dat een, dat een artiest, zeg maar, die weet dat hij aan dit programma gaat meedoen. Dus zou wel niet geheel onvoorbereid studie inkomen. Alleen je kunt je natuurlijk niet voorbereiden op de mystery guest waarmee je nee. gaat samenwerken. Dus je kan echt duizend nummers heb, hebben geschreven. maar staat er ineens een kozak Dan uh, moet je toch al die duizend nummers in de prullenbak mikken En, uh, en je aanpassen. Want. Nee. No, de hoofdkant is niet belangrijker dan de mysteriegast. Dus die hebben evenveel inbreng en evenveel te zeggen. Eh, nou, ik trouwens eh, hebben Paul McCartney, en, uh, die heeft wel eens gezegd dat um, hij en John Lennon vroeger maximaal twee uur aan een nummer schreven. En als het dan niet af was, dan was het gewoon geen goed nummer. Ja, ik, ik denk dat heel veel andere artiesten wel weer wat anders uh, zeggen. Maar ik, ik, ik uh, dit zijn natuurlijk niet de minste. En het zou best kunnen, maar ik denk dat dit vooral ook een hele mooie, promotionele praat is. Want er zijn zeker... Uh, uh, bands die net zo grote hits hebben gescoord... en ik denk zij zelf ook wel... je doet er gewoon, dan moet de basis in ieder geval wel staan. Maar ja. je gaat niet en een nummer schrijven... en dan ook de tekst helemaal klaar hebben. Daar geloof ik helemaal niks van. Kamer 9, zo heet het programma, wordt op 29 augustus uitgezonden... tijdens het TV-lab op Nederland 3. En Tim Knol is dus de eerste zanger, die wordt opgesloten. En de volgende nog meer. Dankjewel, Xander de Bussonnier. Graag gedaan. BNN Today. Eens even kijken, um, waar komen al die enkele schoenen uh, vandaan die in de berm liggen? Er ligt altijd maar één schoen, nooit twee schoenen. Die vraag gaan we straks beantwoorden in hashtag durf te vragen. En na negen uur reizen we af naar Slowakije, want onze exit-Hollander daar, Illa van Ooye, die is daar een echte beroemdheid aan het worden. Maar nu is de dag van Joris Reugel. In de Nederlandse feestkolonie Gasonisos op Kreta ben ik voor de derde keer. En ik heb het idee dat het allemaal een beetje aan het inzakken is hier. Het is rustiger dan een paar jaar geleden. Jonge publiek en ik zie alleen nog maar Nederlanders. En een paar jaar geleden zag ik bijvoorbeeld ook Duitsers en Nooren en Zweden lopen. Wat je hier hoort dat het te maken heeft met de serie O.O. Het is te ordinair geworden. Maar dat kan toch niet helemaal het geval zijn? Vannacht draait DJ Jean hier in een club en komt er al jaren, elke zomer. En hij reist op dit moment ook weer door heel Europa... naar alle plekken waar Nederlanders aan het bakken en aan het feesten zijn. En misschien weet hij hoe het komt dat het wat minder gaat. Uh, het is een heel simpel verhaal eigenlijk. Uh, volgens de, de, de, de eigenaren hier, volgens hun ligt het aan O.O. Gesso... dat vaders en moeders hun dochters hier niet meer naartoe willen sturen. Daar zijn ze heilig van overtuigd dat dat de belangrijkste reden is... Ik denk zelf dat de jongeren, de nieuwe generatie, die kan in Bulgarije, Kroatië, in die oostbloklanden, voor nog minder geld, kunnen ze naar dat soort plekken toe. Het is daar echt een stuk goedkoper als hier op Kreta. Ik bedoel Bulgarije, Sofia Beach, daar was ik vorige week, daar betaal je 70 cent voor een biertje. De hotels zijn veel beter. De reizen er naartoe zijn nog goedkoper. Uh, hier betaal je voor een biertje nog steeds 2, 3, 4 euro. Dus het is niet zo gek dat het een beetje terugloopt hier. De hotels zijn hier, laten we eerlijk zijn, voor 80 waardeloos. Het is troosteloos, maar aan de andere kant is het ook best wel verdrietig natuurlijk. Het gaat al niet goed met het land. En als je ja. hier rondloopt, je hebt wel bepaalde plekken. Want ik was vanavond ook even op de boulevard. Ja. Daar is het echt nog knetterdruk. Daar ja. kan je echt over de hoofden ja. lopen. Ik zal je even uitleggen hoe dat komt. De Matrix is een beetje een geloofwaardige club. Daar worden geloofwaardige housefeesten gegeven. Wij vanavond draait. Ja, hier aan de andere kant, daar heb je al die... Ja, zeg maar gesso achtige kroegen. En de mensen die hier, nog die hier naartoe komen... die willen dat een beetje nadoen. Die willen toch een beetje Gesso. Dus die willen op de bar staan. Het moet heel geforceerd, heel gek zijn en gek doen allemaal. Shotjes van tieten aflikken. Dat is de mensen die hier naar Creta uh, naar komen. Het is inderdaad zonde, maar... Ja, aan de andere kant, boeien, weet je wel. Er zijn al nieuwe plekken nu. En het boeit ze gewoon niet meer nu. Ze gaan liever de kroeg in, die nieuwe generatie. Nou, ik draai hier al 15 jaar op Creta. Hier op Gersonisos. En ik heb hier meegemaakt dat ik in de bergen draaide. Ik kwam met 10.000 man met bussen daar naartoe. En die de hele avond kees gewoon echt een goede house voorgeschoteld. En dan bleef tot 6 uur, tot de zon opkwam, Ibiza-praktijken. Maar er is hier iets gebeurd waardoor er nu volk hier loopt. Uh, wat blijkbaar niet meer in is voor goede feestjes. Kort samengevat, als ik moet zeggen. Maar, uh, uh, een soort van. Uh, een soort van eindoordeel moet geven. Nee, DJ Shaan Analyse. Of, Camus, DJ Analyse zomeranalyse van, uh, van Creta. Ik zeg, de koek moet verdeeld worden. Vroeger ging je of naar Lorette of naar Creta. Nu zijn er andere plekken bijgekomen. En die reisorganisaties, hun go-go-tours met de totalisme, die springen daarop in. Die, die, ik weet niet, er zullen financiële belangen denk ik, uh, meespelen voor hen. Maar die zitten je, volop op dat soort plekken en die trekken natuurlijk die jongeren mee. Hun zijn bij machten om hele volksstammen daar naartoe te verhuizen. En dat doen ze dus ook. Ze hebben blijkbaar meer belangen bij dat soort nieuwe plekken dan hier. Het is niet zo dat het op sterven na dood is. Maar het is wel minder. Het is gewoon... Het is minder. Het is minder. de eigenaar net hier. Het is, hij zegt, over de hele linie 40% minder mensen. Hij kent al die hotel-eigenaars hier. Dat is best wel veel. Ga je nog zo meteen de stad in? Kijk hoor. graag. laatst? Kwaard over vier. Ik tik er nog even een paar wodkaatjes in. En ik denk dat ik me dan maar even ga mengen. In wat ik net nog zo verafschuwde uh, en naar beneden haalde. Foute kroegen gebeuren. Ik ben eigenlijk zelf ook een oude kroegtijger. Als de mensen hier niet zitten... Ja, dat is dus ook niet ik... gewoon op. Ik bedoel, je wilt toch ook niet uh, alleen in dat troosteloze hotelletje slapen? Ik ga zo even een rondje over de boerderij maken. Er is dus werk aan de winkel voor de Grieken. Maar er zijn ook genoeg Nederlanders eigen zaken hier. Ja. En die, ja, die hebben het ook allemaal niet zo makkelijk begrijpen. En morgen ga ik dus op bezoek bij de eigenaar van de Nederlandse kroeg. papa. Vroeger kon je ervan leven, maar nu uh, red ik het niet meer. Hashtag durf te vragen. Het Rob is Top vraagt, waarom liggen er toch altijd enkele schoenen langs de snelweg? Hashtag durf te vragen. Met Jos Steenhouders, Verkeerscentrum Nederland, Rijkswaterstaat. goedenavond. avond. Dat hebben meer mensen zich wel afgevraagd. Nou, het is inderdaad bijzonder dat er telkens maar één schoen uh, wordt gevonden. Aan de andere kant uh, zou je kunnen bedenken dat het pas echt bijzonder is als je keurig netjes twee van dezelfde schoenen op de vluchtstrook uh, ergens zou aantreffen. Dat zou pas echt een beetje griezelig zijn. Ja, hoe dat gebeurt, daar gissen we naar. We denken wel eens dat het uh, afkomstig kunnen zijn van bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. We treffen wel eens klompen aan in, uh, in de berm of, uh, of op verzorgingsplaatsen. Ik heb even binnen onze organisatie een rondje gemaakt langs weginspecteurs. Het is echt wel bijzonder wat er gevonden wordt in de berm van de wegen, van onze snelwegen. Veel meer dan schoenen zelfs. Ze vinden boeken, tijdschriften, fietsbellen, tassen met kleding. En er is zelfs ooit een opblaaspap gevonden. Hashtag durf te vragen. We hebben... Have...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 Dit is Radio 1.